Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn de Republikeinen uit het overleg met president Obama gestapt... over verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Die verhoging is nodig omdat het land anders binnenkort zijn rekeningen niet meer kan betalen... Om te bezuinigen is Obama bereid om te snijden in de sociale zekerheid, maar hij wil tegelijk de belastingen verhogen, iets waar de Republikeinen fel op tegen zijn. Oppositieleider Binar kondigde aan dat hij niet meer met Obama wil praten over het schuldenplafond en dat hij nu een akkoord probeert te bereiken binnen het congres. Obama heeft de leiders van de Democraten en de Republikeinen voor overleg naar het Witte Huis geroepen.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 In de Egyptische hoofdstad Cairo hebben de afgelopen avond zo'n 4000 mensen geprotesteerd bij het ministerie van Defensie. De betoging volgde op berichten over schermutselingen tussen demonstranten en militairen in andere steden in Egypte. Het leger sloot de toegangswegen naar het regeringsgebouw af om te voorkomen dat de betogers te dichtbij zouden komen. Na het vertrek van president Mubarak heeft het leger tijdelijk de macht in Egypte tot er verkiezingen zijn geweest. Veel demonstranten vinden dat de legerleiding te weinig doet om leden van het oude regime voor de rechter te brengen. Honderden betogers hebben opnieuw hun tenten opgeslagen op het Tagirplein in het centrum van Cairo. Het weer vannacht in het noorden kans op een bui. Verder wordt het een herfstachtig weekend met buien en veel wind. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen en welkom bij onze uitzending deze week. Het wordt een mooie, literair verrijkende nacht... met klinkende namen als Jan Terlouw, Anna Enquist, René Diekstra en Leonard de Vries. In het eerste uur een vlucht in het verleden. Bijzonder radiomateriaal uit lang vervlogen tijden. Het onderwerp van deze week is eigenlijk heel actueel. Het kan u bijna niet ontgaan zijn. Afgelopen week overleed Johnny Kraaikamp. Senior moet ik er dan voor alle duidelijkheid bij zeggen. 86 jaar is hij geworden. Gisteren stonden in het De La Maart Theater in Amsterdam... de deuren open tussen 11 uur en 1 uur om afscheid te nemen. En later vandaag wordt hij in besloten kring gekregen. Kremeert. John Kraaikamp werd geboren in uh, 19... het staat er niet bij, heel lang geleden... Hij is namelijk uh, 86 geworden. Hij begon zijn carrière als zanger en werkte in de jaren 50 als bassist entertainer, werd ontdekt door Rijk te gooien en vormde met hem jarenlang een komisch duo. Daarnaast ontwikkelde hij een prachtige eigen carrière, waarin ook de serieuze theaterrollen glansrijk door hem vertolkt werden. In deze vlucht in het verleden een compilatie van radiomateriaal van Welleer met de acteur die de lach aan zijn kont had hangen. We gaan eerst naar 19. 1958 toen Johnny en Rijk de speciale gasten waren in een aflevering van Artiestencafé. Dames en heren, toen Wim Ibo ons vroeg om in deze varen artiestenkroeg ook eens een steentje bij te dragen... Hebben wij gemeente moeten vragen. Wim, wat voor een steentje? Misschien uh, hebben wij er wel geen eentje. We dachten toen. Uh... Hey, hey, hey, we sta je nou te rijmen? Stak te rijmen? Ja. Alles wat je zegt rijmt op elkaar. Oh, dat heb ik vaak in deze tijd van het jaar. Ik sta, ik sta helemaal in dichtvorm te praten en ik heb het zelf nog ineens in de gaten. Heb je, heb je, dan, heb je dan zoveel verzen geschreven? 607. Ik was er bijna in gebleven. Er komt geen normaal woord meer uit. Je. Oh, nee. Nou, uh, daar zitten we alle twee in hetzelfde schuitje. En jij moet ophouden met me te beledigen, want anders ga ik me verdedigen. Nee, uh, nee, ik bedoel er niks kwaads mee. Ik zeg alleen, je hebt een rijmcomplex. Bij alles wat je zegt, denk je, hé, hey, wat zou daar nou meer op rijmen? Ik heb een woordenboek bij me. <totstuken> maar uh, het is eigenlijk overbodig, want ik heb het helemaal niet nodig. Het gaat gewoon vanzelf, als van morgen proef het avond zelf. <totstuken> en volgens mijn vrouw, ja, ik weet het niet hoor... ...maar volgens haar rijm ik in mijn slaap ook nog door. Want jij hebt dus bijna psychopathisch. Hm? Nee, het gaat gewoon automatisch. <lacht> en, en, en wat zegt jullie dokter? Die zit aan de rivier, die gokter. Ja, als ik jou was, zou ik me toch een beetje ongerust gaan maken? Ja, ik doe ook alles om het kwijt te raken. Concentreren, proberen om het af te leren. Niet denken aan geschenken. Ja. Uh, ik, ik begin gewoon normaal te praten, maar ja, ik kan het toch niet laten. Ik begin en zit en hop! Dan springt het weer in mijn kop. Ja, het is, ja, een, het is een merkwaardige kwaal. Hey, ja, ja. Heb je het al lang? Het is na twee weken de gang. Uh, <lacht> en uh, verder voel je je helemaal fit? Alleen is morgens, morgens een beetje spit. Ja, ik zit toch te denken om een middel. Om er in één keer radicaal af te komen, hè. We, kijk, we zouden het natuurlijk kunnen proberen... door middel van een uh, zogenaamde autosuggestie. Ben je daartoe bereid? Altijd. <lacht> Dan moet, je, dan moet je eens even heel diep ademhalen. Hè? Ja. En dan zeg je drie keer achter elkaar: ja. ik wil niet meer rijmen. Ja. Ik wil niet meer rijmen. Ja. Ik wil niet meer rijmen. Ik wil niet meer rijmen. Ik wil niet meer rijmen. Ik wil niet meer rijmen. Ja, moet ik het nou alleen doen of oh, help, help jij me? Nou begin je alweer. Nou ja, ik doe het ook voor de eerste keer. Stil nou even. Ja, maar je moet één ding beseffen. Stil! 1 april. Ja, dat slaat negen. Ja, het schoot plotseling in mijn kop. Nou ja, het, het is een hopeloos geval. Dat zei ik toch al? Er is nog één paardenmiddel. Dat is de zogenaamde shocktherapie. Men brengt de patiënt in een soort sluimertoestand en bezorgt hem dan een hevige schrik. Net als bij de ik? Ja, inderdaad. Ga nou in volkomen ontspannen houding staan. Ja. Sluit je ogen. Diep ademhalen. Nergens aan denken. Het gehele lichaam volkomen ontspannen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja. De sluimentoestel is ingetrainen. Nou, diep, heel diep ademhalen. Hé! Hey! Wat is er gebeurd? Ik hoor opeens nog iets schoten. Schok een ongeluk in de dat er iemand... Ik rij niet meer, ik, rijd. Ik, ben ik ben het kwijt, ik ben het kwijt, ik ben het kwijt. Net op tijd, Meid geit, mijt, spijt, mijt, krijt, zijt, lijt, krijt, Weet je wat ik van jou krijg? Nou, de zenuwen. Onze dokters die zeggen, zenuwen, het zijn de zenuwen. U hebt de zenuwen, wat u markeert is zuiver, psychisch zenuwen. Het zijn alleen uw gespannen zenuwen. Zoals u lopen daar in de maatschappij miljoenen rond. U hebt dezelfde kwalen als wij en verder bent u kar gezond. U hebt de zee, zee, zee, zee, zee. Zenuwen. Het is niet lichamelijk, wij hebben namelijk alle gezamenlijk de zenuwen. Ik loop al maandenlang rond met een walgelijke smaak in mijn mond. Is dat niet idioot? Iedere keer als ik buk... ...spreekt daar hier in mijn rug weer iets stuk... ...en ik denk ik ga dood. Ik voel me niet lekker, wat kan dat toch zijn? Nou heb ik weer kramp in mijn nek. Precies als bij mij zo'n zeur om de pijn... ...en dan steeds op een andere plek. En toch is het blijkbaar geen ernstige kwaal... ...want de bloeddruk is goed, de reflexen zijn best. En de pols is normaal. Dus de dokters die zeggen zenuwen, het zijn de zenuwen, u hebt de zenuwen, maar u markeert eert de suiven psychisch lenuwen. Dat zijn alleenuwen, gespannen spannende zenuwen. Zoals u lopen er in de maatschappij met uw rond. U hebt dezelfde kwellen als wij verdappen de kerg gezond. U hebt de zee, zee, zenuwen. Het is niet lichamelijk, wij hebben namelijk alle gezamenlijk de zenuwen. Soms heb ik net het idee dat ik er midden op zee en het zuist in mijn hoofd. En ik heb het vaak dat ik klaag over een akelige knaag in de maag, maar geen mens die het gelooft. Ik doe toch van alles, ik rook al niet meer, per dag nog maar één sigaret. En toch wordt het twaalf uur eer ik me scheer, en dan snak ik weer naar mijn bed. We zijn met z'n tweeën totaal uitgeblust, maar de bloeddruk is goed en de pols is normaal, dus we maken ons niet ongerust. Want de dokters die zeggen: zenuwen, het zijn de zenuwen, u hebt de zenuwen, maar u keert de zuiver psychisch benen. Het zijn alleen we. De... Gespannen zenuwen Zoals u lopen naar in de maatschappij Dat u naar rond U hebt dezelfde kwade als verder En verder bent u kargestond. U hebt de zee, zee, zee, zee, zee Het is niet lichamelijk Wij hebben namelijk Alle gezamenlijk de zenuwen Johnny en Rijk in een bijdrage van de Vara, getiteld Artiestencafé, eerder uitgezonden in 1958. John Kraaikamp geboren in april 1925. We reizen verder in de tijd en komen terecht in 1975, toen hij te gast was in een aflevering van Radiorama. Geheel gewijd aan de humorist. Hoe was volgens Kraaikamp humor in het verre verleden? Ik denk dat in de holentijd ook al rare mannetjes uit holen gekropen zijn. Die hebben gedaan of zoiets. Huh? Op een gekke dag als alles uh, mooi was en als het lente was. En als, uh, als, als de natuur uh, hun, uh, hun lichaam streelde, dan waren ze misschien tevreden. En dit is ook gekke dingen. Radio Rama. wat is een humorist? Dat is een, uh, een man die uh, met humor zijn brood verdient. Je hebt alle soorten van humoristen. Goeie, minder goede, Slecht heb je niet. Slecht humorist bestaat niet, want iemand die mensen aan het lachen wil maken... is geen slecht mens. Iemand die mensen wil laten lachen, die is, uh, die is niet kwaadaardig. Humor, in welke vorm ook, is niet kwaadaardig. Een humorist is dus, uh, ja, het woord zegt het al. Iemand die mensen wil laten lachen. Een goed vak. Geef mij maar een tjoentje even, dan ken ik ervoor. Dan kunnen jullie nog even doorgaan. Ja, oké. Okay. Hey! Hey! Klaar? Hey! Oh sorry ja. Hé, hey, ben je zo ver? Welke ja. ik hem, in... ik, mijn... ik ga er voor hè. Dus uh, muziek blijft nog even. Jongens schoonmaak. Ja. Ja jongens, was goed. uit. Toneellicht. Ja. ja. Ik heb één keer in Brinsum tussen het bijltje erbij neer moeten leggen. Wat ik nooit doe, echt wel, dat is een... Ook bij de soldaten? Een... Nee, het was voor een carnavalsvereniging. Wat bijna nooit gebeurd. Bij carnaval kan je namelijk als humoristen enorm prettig werken. Meestal zijn mensen gezellig. Zijn ze uit en ze zingen. Je kan er heerlijke gekke verhalen kwijt. En aan het einde eindig je dan met een lekkere meezinger. En dan heb je een heerlijke optreden. Maar het gebeurt ook dat de mensen nog net te veel hebben. En dan is het net mis. Dan kan het, dan kan het niet meer. Kijk, humor stopt altijd uh, voor de drempel uh, van dronkenschap. Als mensen een dronken zijn of te veel op hebben, dan kun je geen humor meer brengen. Vertel maar een mop aan een man die dronken is. Ik begrijp het niet meer. Dat kan je niet meer volgen. Ja, de basis, is, uh, de basis is toch altijd het ridicule van alle handelingen die we vaak doen. Uh. Schematische, het schematische. Uh... Okay. Dat blijft toch ook een... Uh... Ja, dat blijven toch onderwerpen die ook altijd weer leuk zijn voor mensen. Als ik vertel over mijn jeugd, dan is dat ook eigenlijk voor de mensen altijd het leukste. Dat ze zeggen: dat ik... ik vertel bijvoorbeeld dingen in mijn repertoire. En dan, uh... dan zie ik mensen ja gaan knikken. En niet één, maar tientallen vooral oude mensen. Ik ken het. Ja, omdat ze het weer meemaken. Ze zitten het weer mee te maken gewoon van hetgeen wat ik vertel. Weet je? En dat vind ik gewoon leuk, omdat, omdat ik ze dan de humor daarvan laat zien. Hoe gek het was als we over de bedriegertjes moesten lopen. Ja, als kind zijnde. En dan lopen die mensen weer mee in gedachten. Ja, ik gebruik vaak uh, het meepraten van mensen. heb ik uh, bijvoorbeeld helemaal mijn repertoire van uh, bedoel, ja. 45 minuten alleen maar met mensen staan te praten omdat ik dus in een uh, nachtclubje moest werken. En daar was uh, iedereen aan het meepraten. Het was, uh, was zo'n gekke atmosfeer. Je kan, dat is het moeilijke van zo'n uh, zo snabbeltour. Ik geloof niet dat een artiest die momenteel in de maat loopt... gewoon met geregelde voorstellingen dat uh, zou kunnen opbrengen. Of het moet een enorme improvisator zijn. Zoals bijvoorbeeld een Kees de Lange. Welke Kees de Lange was dat. Die kon enorm improviseren op hetgeen wat mensen zeiden. Die was er ook sterk in. En Beaumans kon het. Bommans kon ook sterk goed improviseren. Ik herinner ja, me een verhaal... Hij een humorist, Bommans? Ja, hij kon een humorist zijn als hij het wilde. Ja. Hij kon zich transformeren. Want ik herinner me een verhaal dat hij... hij had toen een of andere lullige snabbel aangenomen. Ik meen dat het bij de... Bij de... de... Ja, bij de vader, geloof ik, was. Dat ze toen zaten over de Karo. En er was een soort pendel. En dan mochten de mensen vragen stellen. En toen vroeg een vrouw... Aan uh, Bomans. Meneer, ik ben dik, zei die vrouw. Ja, zei Bomans, dat zie ik. Dat uh, hoeft u uh, niet zo met de kleur te zeggen, want het staat u goed. Jawel, zei ze, maar ik, ik leid daar erg onder. Die vrouw, je kon horen, die vrouw, die een beetje trillende stem, ze had veel uh, emoties van. Toen dus zei Bomans, u moet daar niet onder lijden, zegt hij, ze, want uh, uh, uh, uh, dat kan ontzettend uh, goed zijn dat u dik bent. Het kan in het leven erg goed zijn. Dan kunt u mensen vaak plezier... Want ik zal u wat vertellen. Ik heb eens een man gekend was een postbode. Was een heel mager mannetje. En die was getrouwd met een enorme dikke vrouw. En toen, eh, toen die man trouwde met die vrouw... toen wist hij natuurlijk wel dat ze dik was. Maar ze droeg altijd leuke gebloemde jurkjes. Die zaten niet zo door. Maar op de nacht dat het feest voorbij was... Toen stond hij in de slaapkamer. En toen kwam die enorme dikke vrouw binnen. Naakt. En toen zag die man al dat vlees. En die zei toen alleen maar: Is dat allemaal voor mij alleen? Ik ga me dus nu naar boven begeven. Dan gaan we kijken of het orkest klaar staat. Dat is altijd de eerste. Dan krijgen we de chew. Dan trek ik even smoking. En dan kijk ik even naar mijn strikkie. Ik gooi mijn haar in de plooi. En dan loop ik met een vriendelijk gezicht op. Ik zal u vertellen, dat is ook nog het vak van de humorist. Dat je dus op het moment dat je de bühne opgaat, alle privé, privé- toestanden van je af moet zetten. Ik zal u vertellen, ik heb gewerkt op de... Mijn vader was dus begraven en diezelfde avond stond ik weer op de plank. En dan ga ik net zo makkelijk een mop vertellen over mijn vader. Maar dat moet je kunnen. Maar dat is ook dus normaal. Dat hoort erbij. Maar hoeven we naar de banken zijn, want dan krijg je een bel. Huh? We krijgen eerst een bel. No. Ja? Ja, ja. We hebben altijd gemaakt. Leukste wat ik van een van de voorzitters meegemaakt heb, die man die was zo... Dus de voorzitters zijn altijd zenuwachtig. Waarom, weet ik niet. Maar die mensen die studeren dat geloof ik in thuis, die staan al voor de spiegel. Dat helemaal klaar te maken omdat om dat zo goed mogelijk voor het publiek te brengen. En toen zei die man de afloop van de feestavond en die had dus de opdracht om ons allemaal bloemen te overhandigen. Ik vind het altijd een finale heet dat, hè? Gaan we allemaal staan en dan krijgen de vrouwen een bosje bloemen, maar de meeste artiesten zijn al weg, want dat zijn allemaal snallen. Ik noem maar Ria Valk en Connie Vink. Die hebben allemaal meerdraven. En toen zegt je man, die was zo zenuwachtig. Hij zei, voor de mensen die naar huis toe gaan, nog een paar prettige uurtjes. En voor de mensen die op het bal blijven, wel rust. Arita. Dag nog Jongens naar boven, We gaan we starten. Kom Lou Bendy had dat uh, in zijn uh, laatste jaren. Ik geloof dat dat eigenlijk de grootste klapvorm geweest is voor die man. Sprekende met uh, zijn allerbeste vrienden ben ik tot de conclusie gekomen. Want ik heb dus ook wel echt over nagedacht over Lou. De... Zo'n groot artiest was zo droevig is het eind gekomen. Maar spreken we gewoon met een Johnny Pims... die een van zijn beste vrienden was van Lou Bendy... en die dus tot de laatste uur aan zijn, kan, aan zijn kant heeft gestaan bij Lou Bendy. Moet je tot de conclusie gekomen dat die man de grootste klap kreeg... doordat hij gewoon... Hij kon het niet meer onthouden. Hij kon ze niet meer bij zijn werk concentreren... door al die omstandigheden die er waren. Hij kon zijn teksten niet meer onthouden. En dat is het ergste wat een artiest kan overkomen. Dat is afgezellijk als je je teksten niet meer kan onthouden. stil, hè? Ja, eens even kijken, hoe laat is het? Nou, het is tien over elf. S'avonds -s dus. Nou, we zijn om half acht begonnen. Ja, acht... Wat je achter mij hoort, dat is Wim Bos, de pianist. Die heeft altijd lol. Maar het is het erg stil in de zaal. Maar er komen de mensen zitten aan het hoofdgerecht. En nou is het een feit... des te meer de mensen eten... des te stiller ze worden. Want, neem jezelf. maar als je een goed diner hebt gehad dan word je ook rustig en dan ga je onderuit hangen... en dan heb je echt geen behoefte meer aan een artiest. En zo is het hier ook. Dan laten ze je de hele avond optreden en dan zeggen ze... blijf dan nog tot na het hoofdgerecht, maar dat heb helemaal geen zin. Ik kan nu straks echt wel gaan optreden. En misschien lacht hier en daar nog wel eentje, maar... echt meekrijgen doe je het niet. Dat daar staat tegenover, als ze veel drinken... dan worden ze steeds luidruchtiger. maar dan willen ze wel lachten, lachen. We zijn eens een keer met het hele gezelschap in Vlieland geweest... Dan traden we op in een hotel. We kwamen de smiddags aan om een uur of één. En alle gasten die er waren, die waren ontzettend leuk. Ontzettend aardig. En ze lachten rot. En ze vonden het zo leuk dat we er waren. En we hebben het plezier gehad smiddags. Nou, toen hebben we niet opgetreden. En toen kwam er een diner van zeven tot negen. En toen traden we om negen uur op. En we kregen geen poot op elkaar. Omdat ze een diner hebben gehad. Kijk, een woordartiest. Dat is... Kijk, als jij een vaste show hebt in een theater... dan ga je naar je theater en dan komen de mensen gewoon lekker om te lachen naar je toe. Ja. En dan kunnen de mensen de ene avond wat minder lachen. Mm -hmm. Maar ik heb bijvoorbeeld vaak dat ik... Uh, dan moet ik al beginnen te zeggen met jongens, jullie moeten die bar... daar aan die linkerkant, waar ze daar allemaal tappen... en waar ze tegenaan staan te slaan nou, mm -hmm. met die bierglazen... die moeten jullie even dicht doen." En die mensen die dan met worsties lopen... die moeten jullie even niet in die schaal laten lopen met die worsties. Want anders gaat het niet. Ja, dan kan je gewoon niet werken. En als ze dat dan niet doen, dan moet je daar uh, grapjes over gaan maken. Dan moet je zo'n worstie van die schaal afpakken. Dan moet je er een hap van nemen. Dan moet je zeggen, ik zou ze niet nemen. Want volgens mij zit de vrouw van de, van de, van de, van de vorige eigenaar erin. Of, ik noem maar wat, hoor. Ik zeg iets geks. Maar, maar, weet ik veel. Ik noem maar wat op. Uh, dan moet je daar op enorm gaan improviseren op die situaties. En dat zijn vaak moeilijke situaties. Omdat uh, je kan moeilijk verwachten dat elk feestbestuur... bestuur die een feest organiseert, het gevoel heeft... het ethische gevoel dat een artiest ontvangt wanneer die goed werkt. Dat kunnen ze niet bij zichzelf zoeken en nog ontdekken. Want ze weten niet wat een artiest nodig heeft precies. Lieve Schatgraag, Nou, meneer, u zal het zeggen... waarom zegt hij, lieve graag? wij krijgen weer een uitstekende bak koffie... Van Moeder Krijkamp. Die weer met de weggaat. Dank u wel. Nee, dan weten denk de mensen wat denken. Wat, wat, wat, dan zegt hij, dankjewel plotseling. Je. je moet het altijd even uitleggen voor ja. de radio. Goed, dus je kan moeilijk ja. verwachten dat zo'n bestuur zegt, nou, we zullen het zo en zo doen. Ik zeg, ik heb een goede manager. Joop de knecht, moet ik zeggen, is een fenomeen in die dingen, want dat is zelf een artiest. Ja. Begrijp je. Dus die belt vaak die bestuur op en die zegt. Maakt u nou dat ze krijkamp goed kunnen zien? Oh, hoezo? Hij staat in een kuil. Het was wel eens zo'n zo zo zo diepere put, weet je wel. Dat kunnen de mensen helemaal niet zien. Dan, zegt hij, ja, dan moet je een verhoging maken, dat ze Johnny kunnen zien. En dat je, want anders heb je niks aan hem, als hij daar achter die palmen staat. Ja. Dus gaat Joop vaak naar die zalen toe en die inspecteert. Ik heb het werkelijk gehad, dat er een stelletje palmen stonden, waar ik achter stond. Ik zei, ja, zei Joop, ik heb al die palmen maar laten weggaan. Want je stond achter een bos. Dan had je zo'n stem uit een bos horen komen. Dan kunnen die mensen, die hebben er gewoon... Dan moet je dat even vertellen. En dan hebben ze dat zo door. Ja. Maar ik moet zeggen, dus van de tien feestavonden dat je gaat, het land ingaat... kun je er acht ombuigen naar hele gezellige avonden. Eén avond is altijd ontzettend moeilijk, knokken. Dat loopt altijd één op tien ongeveer bij mij. Eén is knokken en dan kom ik onder het zweet thuis. In die auto zit het een kanarsgetand en dat... Dat ik ze niet heb kunnen krijgen. Dat ik daar een half uur, veertig minuten ja, ze heb staan te scheuren. Dat ze niet gekomen zijn. Ze wilden dat gewoon er niet. Er helemaal, helemaal niet gelachen. wordt. Ja, ze lachen wel, maar het blijft rumoerig. Ze gaan niet mee. Je, dat is niet uitleggen. Je krijgt gewoon die... die, die, die dat contact is er niet. Die, die, die ja. heb je niet. Je krijgt ze niet. Ze, of ze niet willen of, dat er, of er een soort gordijn is wat onder ze heen hangt. Wat nou, moet je dan doen. Werken op je routine, door blijven rammen. Anders zijn nog zonder zend ook naar huis. Maar als het helemaal niet gaat, dan moet je godswater over. juist zijn akker laten lopen. Ja. Zelfs de goede worden onzeker. Hè? Maar er zijn er maar weinig. Er zijn er nog nee, ja. maar weinig. Nu wel. Voetbal kan je ook kapot maken. Die vakken gaan allemaal parallel. Die mensen die mensen moeten bezighouden. Hè? Of uh, je dan voetbalt of humorist bent of schrijver. Mensen uh, reageren vaak ook heel gek hoor, op hetgeen wat je doet. Als ik bijvoorbeeld, nou, laten we zeggen, een zaterdagavond niet zo goed ben geweest op de televisie, dan merk je dat gewoon. Dan zijn mensen een beetje boos op je eigenlijk. Ik denk me nooit zo erg ver van aan, maar het is, als, ja, het is gewoon alsof je mislukt bent dan op zo'n moment, een paar, een paar weken. Ach, het komt wel weer goed. Want later, ja. Je, maar, je bent altijd net zo goed als je laatste televisieuitzending. Dat is een, een waar woord van Jan Retel. Want Jan Retel is een keertje zei tegen me. Daar heeft hij gelijk in. Uh -huh. Je bent net zo goed als je laatste televisieuitzending. We hoorden John Kraaikamp in een aflevering van Radiorama over het vak van humorist. Het was een bijdrage van de NOS. We reizen een jaartje verder en komen terecht in januari 1976 bij een aflevering van Close-Up. En daarin is Alice Oppenheim in gesprek met hem. Allereerst de vraag waar John Kraaikamp nou echt gelukkig van wordt. gelukkig ben ik als het windkracht 4 is en ik langzaam de krijtrotsen zie opdoemen zo. Dat een beetje nevelige ochtend... als het groene zeewater zo tegen de boot aan ketst. Als er een eenzame mail over me heen komt fladderen... die even komt kijken wie er naar Engeland toe komt, dan ben ik gelukkig. Dan ben ik zielsgelukkig. Als ik met mijn naakte bast in de kuip van de boot sta... en ze me een hete bak koffie geeft... Close-up, Johnny Krijkamp. In Duitsland had ik veel hem mee. In Duitsland had ik, had ik ook het gevoel dat ik... Nou ja, toen ik vier maanden in, in, in Hamburg was met Rijk en daar gewerkt heb, Dan moet je je voorstellen, ik ben een ras Amsterdammer. Nou, dan moet je je voorstellen, dan is dat zo fijn om weer terug te komen. Nou, alle... Ah, goedemorgen, heer dokter Gretner. Wie mag het eerst? Ah ja, zeer goed, dankeschön. Of eh, Bob, kan die man van het toneel af, die hier steeds rondloopt, die Duitse meneer. Ja, maar dat is de directeur van het CDF. Ja, laat hem dan toch opdonderen. zijn ja, winkel want hij biedt de wik in. En dat kennen ze niet. Dat kenden die Duitsers niet. Dus je mocht ze nooit wegsturen. Als hij hoger was dan jij, dan moet je serviel zijn. En dat kon ik niet. En dat kon Rijk niet, dat kon Bob niet. Dat is onze allergrootste fout geweest. Hadden we dat wel gekund... dan waren we ook misschien langer gebleven daar Maar we kunnen, we kunnen niet uh, likken. En toen had je hem mee? En toen had ik hem mee. En toen ben ik lekker in Amsterdam, heb ik de auto neergezet. Toen ben ik op de tram gestapt. Toen ben ik gaan staan. Ik denk, ik moet met die conducteur praten. Want ja, die man moet ik aan het praten zien te krijgen. Dus ik zeg was mooi gisteren in de straat, hè? Bent u, meneer kruikamp. Nou, dat die man meneer Kruikamp zei terwijl ik vier maanden weg was. Ach, alsof ik een douche mocht nemen. Alsof ik uh, ingevreven werd door vier uh, schone mannequins met badendas. Uh, mag ik langer maken. Met, uh, alsof ik ingevreven werd met uh, heerlijk badzout of badschuim, weet je wel? Kijk, knippen. Ja. u? <coughs> Dus toen vond ik het heerlijk. Ik zeg, ja, er is een ongeluk in de Vijzelstraat gebeurd. Er is een uh, grote vrachtwagen er een pijn heen gegaan. Is dat waar? Er stond niks van in de grond. Ja, ach, kijk, dat is, uh, vanaf de Prinsengracht is die, uh, die vrachtwagen die schuimend naar een slip gekomen. En die is, je hebt daar toch de juwelier? Ja. Uh, is hij daar doorheen gegaan? Nee, daar vlak achter in het cafeetje... wat je hebt in de terrasje, is hij zo door die raad heen gegaan... de hele winkelpij meegenomen. Ach, niks meer gehoord... Hoe is het? met de En dan heb ik een gesprek. Kon ik lekker praten met die man. Dus dan heb ik meteen contact met zo'n man. En zat ik meteen weer in de adem van mijn oude stad. Mee moe? Nee. Nee. Waarom zou ik moe zijn? Ik heb uh, een laaie dag eigenlijk inwezen. Ik hoef niet te repeteren vandaag. De show is pas opgenomen. Ik heb hem vanmorgen gezien. En... Uh, ja, daar nou ben ik precies in die uh, rustperiode tussen twee shows in. Het duurt ongeveer een, uh, een week. En dan begin ik weer. Nee, dat... <laughs> wat is dat? Uh, wat, uh, wat, als jij jezelf laat zien op televisie, wat voel je dat ik, ik, ik... Punt één, ik kijk praktisch uh, onbevangen naar mezelf. Dus ik zit naar een vreemde te kijken. Want ik ben niet de man die hier zit. En ik ben niet de man die met de buurman gaat zitten vissen op de Waddenzee. Maar ik ben daar een, uh, mijn vak aan doen, gewoon. En dan kijk ik dus of ik, de, of ik dat allemaal wel goed doe. Of ik geen zenuwkrampjes heb. Of, uh, maar het gaat de laatste tijd prima. Het gaat goed met die Bob Rodins, Daar kan ik geweldig mee opschieten. En dat is uh, zo'n goede vakman vind ik. Erger je je nooit in jezelf? Ja, wie niet? Wie ergert zich niet aan zichzelf? Ik ben niet zo ijdel dat ik zal zeggen, nou, ik erg me niet aan mezelf. Maar ja, als komieken mogen praten, gaan ze meestal allemaal wijze dingen vertellen, weet je wel. Maar, god, ja, je hebt natuurlijk wel eens momenten dat je daarbij jezelf denkt... Eh, als ik naar het hoofd kijk, oh. Maar ja, dat is nou helemaal zo. Ik kan daar moeilijk een andere hoofd op gaan schroeven. En je bent er nou zo lang bij dat ik me best voor kan voorstellen... dat er sommige mensen uh, kraaikamp moe zijn. Maar uh, echt, uh, het is geen nare man, geloof ik, die uh, Jan Hendrik Kraaikamp. Geboren 19 april 1925. Misschien vergis ik me Als je mij uh, mijn tuintje ziet maaien met een pet op... En een paar klompen of uh, dat je mij uh, op ziet komen in, uh, in het glitter. Want ik hou van veel goede franje omheen. Een goed theater omheen me gebouwd met goede mensen erin. En daar moeten de mensen voor betalen, moeten ze bekomen. En dat is uh, een goed systeem. En wat ik op die televisie doe, dat is uh, ja, God, vooral vorig jaar toen het niet zo lukte, dan is dat gewoon droevig. Maar dan moet je gewoon terugkomen op een hele sterke, goede manier... en dan zeggen, nou jongens, dit doe ik in een theater. Kijk, komen jullie daar maar naar kijken? Wat ik in een theater doe, is natuurlijk uitgeprobeerd. En bij de televisie is het altijd maar, ja... toch weer een première. Ik krijg een enorme schik op het moment dat ik die mensen zit. Dan krijg ik enorm plezier. Of dat nou gecreëerd wordt bij me, of dat... Maar... Ik heb enorm veel plezier. Als die mensen hier lachen, dan ga ik plotseling in datzelfde kietelonder gevoel krijgen... in mijn buik, in mijn hoofd. Dan heb ik daar plots iets En dan voel ik dat ik die mensen moet aan het lachen houden. Die mensen willen een half uur lachen om elkaar Die willen eventjes uit de rotzooi zijn. En vooral als na tien minuten die zaal plat ligt... en dat ik mijn gang kan gaan... Nou, dan is dat dus, uh, Dan geloof ik dat ik nuttig werkste. Oh. Dat we een klok afwacht. Als ik dat weer zeg, dan wordt de ik gedacht dat er een klok van 1500 gulden had. Hoeveel kost die? Veel minder dan 1500 gulden. Dus de dief hoeven niet te komen. Heb je die jezelf ingericht, eigenlijk? Nee, dat doet mij. Maar die richt dat allemaal, die bedenkt dat en die mag dat allemaal doen zoals zij dat wil. Ik moet hier misschien tien jaar wonen, twintig. Zij is 27 jaar, ze moet misschien nog vijftig jaar wonen als ze oud wordt. Dus ze moet het maar maken zoals zij het wil. Ik vind, ik vind het erg leuk. Ik vind het prima. Alleen het tapijt dat is blijven liggen, zoals we het gekocht hebben... dat is het enige wat over is gebleven van Henk van der Meijden. Het is het oude huis van Henk van der Meijden, dit. Maar... Uh... Het huis is natuurlijk drastisch veranderd toen zij hier binnenkwam, die kleine. Ja. Happy. Eens kijken ze wat wil zeggen. Word je happy? Happy dat verstaat ze. Hoe oud is ze? Ja, Alexander is nou een jaar en twee maanden geloof Nee, wacht even, augustus, september, oktober. Nee, ja. Een jaar en twee maanden. Bijna, Bijna drie maanden, ja. Dus het is bijna 15 maanden. Hoor, kom weer hij is maar langs. <lacht> kijk, ze kijk. Je ben du van. Jij bent hoe oud nou? 50. En Alexandra is 12 maanden. 15 maanden, 15 maanden. en mij is 27. Je neemt het ook sneller je op, hè, merk ik. <lacht> nee, maar ja, wat. Oh het is toch een leuk happy zo bij elkaar. Wat? Vorige week moest ik dus optreden. Ik was in Terwolde en ik moest rijden van Terwolde. Of tenminste Joop. Die moest rijden. Dat is dus mijn manager Joop de Klecht. Die moest rijden dus omdat ik zo'n zware dag had. De hele dag heb uh, opnames gemaakt. S'avonds in Terwolde. En dan moest ik s'nachts nog in werken. Moet je je voorstellen in de mist dat ik dus... In slaap viel. En op een gegeven moment zegt Joop: we moeten om half één op. Hoe laat is het nu? Hij zegt: Het is vijf over één. Ik zeg: En waar zitten we? Hij zegt: We moeten erbij in de buurt zitten. Want ik, maar ik zie nergens licht. Want er hing één grote grijze deken over de auto. Eindelijk kwamen we er. Een feestgebouw. Dus nou, die mensen. Die, voor die was het feest al afgelopen. Want die mensen liepen al weg. Die gingen de deur uit. Dus die moesten weer naar binnen duwen. Naar binnen of. Naar binnen. Of ik word gek. De voorzitter was onder, inmiddels flauw gevallen, die lag achter de bühne. Gestrekt, wit, die werd met water gedept op het voorhoofd. En in die atmosfeer van, nou, voor ons is feest afgelopen, moet je dan beginnen. En dan voel ik me wel oud, als je dan opkomt en je denkt dan, nou, na tien minuten, ze komen maar niet, ze willen niet, ze wilden gewoon niet lachen. En dat is de laatste twee jaar niet meer gebeurd. Toen dus stond ik even raar te kijken. Maar toen was ik zo gelukkig, toen ik eruit ging, dat ik klaar was... en dat die mensen toch uiteindelijk, de laatste kwartier van het half uur dat ik gemaakt daar heb... goed meegekomen zijn, toch op de weg meegekomen, meegelachen, toch tevreden. En dan denk ik, ja, god, dat heb ik goed gedaan. Dat heb ik gewoon uh, gebeiteld, uitgezeten, die straftijd. Want dan is het de straftijd op die tribune. Maar het is gelukt... En ik heb het nog één keer gehad in Hilton, toen ben ik dus ook weggelopen, geloof ik, hè, Mij? Was dat in Hilton? Nee, toen heb ik wel gewerkt. Wel gewerkt, maar toen gingen ze allemaal zitten eten. En dat vond ik uh, eigenlijk, ja... Toen ben ik weggelopen, toen zeg ik, ik wacht tot, tot die, die borden leeft. Want ja, die mensen... Er was notabene nog mensen uit mijn buurt ook. Dus daarom werd ik ze kwaad. Die hadden een koude tafel. En die gingen toen opscheppen, alsof ze nooit meer kregen, weet je wel? Dat... Dat vond ik nog erger als dat ze lawaai maakten en niet naar me keken. Dat vond ik niet zwerig. Maar dat ze die borden zo oplaaiden alsof ze bij de gaarkeuken stonden in de oorlog. Op die momenten zou je kunnen zeggen, nou, nou voelt om zich oud. Ik ken ook komieken die willen altijd dat mensen ook in het gewone leven om ze lachen. Ik, dat is heel net bij mij, net verschillend. Ik zoek mijn vrienden ook onder hele serieuze werk, mensen die goed hun vak kunnen... Goede metselaar kan meteen mijn vriend worden. Goeie timmerman heb ik veel meer contact mee als met een schrijver die nou, De essentie van het leven. Zo. Dat gaat aan mijn deur voorbij. Dat geloof, dat, dat doet me niets, weet je wel. Maar jij eh, zou de mensen heel goed ook kunnen laten huilen. Ja, maar waarom zal ik dat doen? Huilen is veel makkelijker. De mensen laten huilen. is veel makkelijker dan de mensen laten lachen. Als ik ga zitten, ik zeg, dames en heren... Toen mijn vader stierf... En dat was een ontzettend aardige man. Toen... Toen keek hij... Voor de laatste keer hij naar me op. En toen heb ik altijd onthouden wat die man zei. Die laatste woorden. Kijk, nou zijn de mensen al droevig als je zoiets zegt. Maar lachen is een heel ander soort emotie... En dan moet je eens proberen wat zo'n zo zo Toon Hermans of zo'n Wim Kan of wat zo'n Wim Sonneveld in het verleden deed. Toen hij nog leefde. Die mensen werkelijk zo laten gillen van het lachen de hele avond. Nou dan ben je echt ben je een. Dan moet je een goede, goede kerel zijn om dat van elkaar te boksen. Vinden. Dan ben je geen kerel die een oude sigarenwinkeliers erover valt. Dat vind ik het ernstig met het ergste. En zo kijken de mensen je vaak aan alsof je dat gedaan hebt als je een slechte show hebt gemaakt. Nou, nou ik, ik, ik kan toch niet meer het hele jaar werken, want uh, mijn belastingaccountant uh, die heeft het uitgerekend. Als ik daar zes maanden blijf werken, werk alleen voor de belasting. Dus ik, als ik moet zes maanden werken, dat ik aan het salaris kom uh, waar ik alles van kan betalen en waar ik zelf van kan leven, dan moet ik stoppen. De rest breng ik weg. En dat is natuurlijk ridicule, daar heb ik geen zin in. Ja. Je hebt veel lasten. Ja, ik moet een minister salaris eens verdienen om alle dingen te betalen die ik, die ik uh, moet betalen. Dus buiten de belasting. Maar als je zo studeert, een toneelacademie, dus die is, is duur. Nou ja, dan weet je dat ik dus drie keer getrouwd ben geweest. Mij is mijn derde vrouw, dat is nou eindelijk. Uh, ja, als een mens zegt, driemaal scheepsrecht. En daarvoor is het dus steeds mislukt. Eerst huwelijk is ook mislukt. Tweede huwelijk mislukt. En dat moet je allemaal blijven betalen. Het zijn ontzettende lasten. Het is al twaalf jaar lang dat ik zo alleen al aan alimentatie 500 gulden in de week betaal. Dus dat is uh, een absurde hoge last. En ik heb inderdaad heb ik gezegd, nou, ik, ik ga er nou mee stoppen gewoon. Ik neem het risico om te zeggen, nou, luister, ik zie het wel. Ik maak natuurlijk eerst mijn shows af. Totdat ik een periode kom waar ik in volledig vrij ben. Dat dus wanneer ze mij gijzelen of weet ik veel. En zeggen, nou, je moet in de gevangenis. Maar ik stop ermee. Ik ga zeggen, nou, ik, ik, meneer, doet u maar wat u niet laten kunt. Ik vind twaalf jaar betalen voor een mislukt huwelijk, 500 gulden in de week. vind ik genoeg. Dat is meer dan 300.000 gulden heb ik naar nou boete betaald. Dat krijg ik, wat verdikken ik me nog niet, als ik een, als ik een, een oude kerel in een, een bank in, bij, bij hulp, kantoortje doodsla. Dan krijg ik misschien drie jaar gevangenisstraf. En dan kan ik het misschien, als ik een handige jongen ben, afkopen voor twee ton tegenwoordig. Ik moet ermee ophouden met zoveel te betalen. Ik word er gek van je. Langzaam krankzinnig dat je zoveel moet betalen. Dat is belachelijk. Je kan nooit iets voor jezelf echt opbouwen. Je bent altijd voor andere mensen ben ik aan, het, aan het werk. En dat gaat niet meer, dat kan niet meer. Ik ben drie keer opnieuw moeten beginnen. Twee keer heb ik een huis achter moeten laten. Compleet. En op een gegeven moment denk ik, ja, voor werk ik nou eigenlijk? Om eeuwig te blijven betalen. En dat is hoogwaarschijnlijk omdat minister van Acht dus misschien wel een goed huwelijk heeft. Hè? En omdat zijn ze vrouw zegt: je moet partij kiezen voor die vrouwen. Want die vrouwen die moeten uh, uiteindelijk die moeten geld hebben. Dat wij nog steeds moeten blijven betalen. Ik vind dat. Uh, ik heb voorbeelden van een Ober. In Amsterdam, ik wil geen naam noemen. Ze hebben er pas een, een stukje van in een krant gemaakt. Wat werkelijk, wat, wat, wat werkelijk waar is. Een Ober die werkt in een restaurant. En zijn vrouw, waar hij van gescheiden is, komt met een andere man. Waar ze niet mee trouwt, omdat ze de alimentatie blijft trekken van die man. Komt ze eten zaterdags om die man te jennen? En die man die moet die vrouw bedienen. Met die andere man. En die man die geeft die andere man een fooi voor zijn eigen geld. Ik dronk gewoon omdat het allemaal... Uh, het interesseerde me weinig. En dit die, die was gewoon een goede ontvluchting. Ik vond het... Uh, nou, leuk om uh, helemaal onbezorgd naar de diepte te, uh, af te glijden... waar iemand helemaal uh, denkt van daar uh, hebben het interesseerd me. Ik zit hier en hier is prima. Alcohol, alcohol verwarmt mijn voeten en verwarmt mijn hoofd. En ik heb geen zorgen nu. En, uh, ik heb geen geld, zorgen, geen zorgen over... Het komt allemaal weer terug, maar op dat moment niet. Dus ik leefde oppervlakkiger dan nu. Ik op een gegeven moment uh, dacht ik, ja... Het, het, het, het, het is... Ik val steeds weer terug in hetzelfde. Ze gaan nu schrijven in de krant van een clown neemt afscheid. En toen, toen ik dat las op een gegeven moment, dacht ik, ja, wat heb ik, wat ben ik van plan zeg, kom. Om uh, mezelf vanuit de knoppen te helpen, ik dat, nee. En toen heb ik het net zo makkelijk weggezet als die koekdrommel, bij wijze van spreken. Na die koekdrommel heb ik nog meer moeite mee. Dus toen zei ik van, joh, geef je mij maar een Water Ik denk, kijk heel raar op. Ik geloof het niet. Maar nu, ja, nu het zoveel jaren geleden is... Ja, is het net alsof ik daar een oude versleten jassie hangen die niet meer belangrijk is. Niet meer belangrijk. Ik heb daar zoveel van geleerd. Zo ontiegelijk ver van geleerd. Want de mens, uh, ja, god, die, die leert het meeste bij ze devalueren. Op het moment dat een mens valt. Het is naar beneden zakt in een, in een, in een, in een in, ja, zelfvernietiging. Dan wordt vaak de mens het wijst. Dan gaat er veel zien. Tenminste, bij mij is dat gebeurd. Ik heb echt aan het randje, durf ik te zeggen, gestaan. Ik heb echt, uh, zoals een man boven op, uh, op een berg kan staan... die met een scherpe rand is, zo op één voetje gestaan. Of het was ja of nee. En het is ja geworden, en dan is het ook definitief ja geworden. Het is... Uh... Onder ontzettend moeilijke omstandigheden ben ik uh, bezig geweest om uit moeilijke problemen te komen. Problemen die mij uh, bijna vernietigden. En die heb ik overwonnen geworden. En of ik daar wel of niet bij dood zou willen gaan of had willen gaan, dat is, speelt geen enkele rol meer. Dat is van ongeschikt belang geworden. Dat is overwonnen. En dat is uh, alleen maar grappig dat ik dat gekronken van me nu kan bekijken. Want als ik toen had geweten wat ik nu weet... had ik gezegd, kom op, kom weg, weg, weg, weg, weg. Niet meer, niet meer over daar denken, Niet belangrijk. Werken. Lekker lachen. Fijn. Ongecompliceerd leven. Proberen. Je niet te fijn voor de mensen aan te trekken. En dat doe ik ook, hoor. Ik trek me er weinig van aan. Als je televisie doet, dan krijg je veel geld voor. Behoorlijk veel geld. Als je artiest bent, tenminste, tenminste als je komiek bent. Daar doe je twee dingen voor. Dan kan je doen wat ik doe. Een groot gedette van mijn salaris leg ik weg. Als ik ooit in mijn leven een slechte recensie lees... het bijna niet voorkomt... ...dan neem ik van het geld dat er ligt een groot bedrag af. Dat steek ik in mijn zak en dan koop ik wat voor. Iets moois. Dat is een troostprijs omdat die man, meneer Huppenflup...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 Maar heb je wel eens in de WW gelopen? Nee, dat kon ik niet krijgen. Ik kon, ik kon niet, eh, eh, ondanks dat ik dus... Eh, nou ja, exorbitant hoge prijzen heb betaald aan sociale lasten... kon ik geen WW krijgen door de anti-reclame die Henk heeft gemaakt. Voor mensen, voor bekende artiesten die in de WW lopen. Want Henk is een lieve jongen... maar hij denkt nog steeds dat art bekende artiesten altijd rijk zijn. Wat heel veel mensen denken... Maar ik ken hele beroemde actrices in Nederland. Die werkelijk moeten even moeten wachten tot ze een snabbel hebben om weer een beetje lekker groenten en fruit in huis te halen. En die hebben dan een feestdag, die hebben een goede snabbel. Maar omdat ze een hele grote naam hebben, en omdat ze heel bekend zijn, denkt hij dan. Nou, maar die. En ze woont dan in het Zuid ook. Maar het is scharrelen geblazen. Meestal heeft zo'n vrouw een goede man die een geweldige goede baan heeft. En daar redden ze het mee. Maar als die vrouw van haar eigen loon zou moeten uh, leven... en zou, zou moeten wachten op... Uh, dan is een musical of dan is een hele bekend... dan zou ze er... Nou ja, dan zou het een honger bestaan voor zo'n vrouw zijn. En of nee, heb ik het niet alleen over vrouwen... maar ook over mensen, mannen die beroemd zijn en bekend zijn. Niet elke beroemdheid is rijk. Dat is een misvatting die in de krant is neergezet... en waardoor hele bekende mensen die het vaak niet zo breed hebben... echt aan de straat zijn, zijn overgeleverd in dit kikkerland. Maar jij hebt dus wel eens in een positie verkeerd dat je WW nodig had. Ik heb vier... Nou, ik kan je zeggen, ja, maar je hebt daarvoor geweldig verdiend... en je bent een daadster geweest, en je had een boot... En je had, dat heeft er niks mee te maken. Toen heb ik hard gewerkt, toen heb ik dat verdiend. Moet ik dan dat verkopen om weer te eten? Toen zei hij, maar ga je boot maar verkopen... Ik zeg, meneer, die heb ik toen verdiend, daar heb ik toen hard voor gewerkt. Maar nu ben ik zonder werk. Dus u wilt dat hetgeen wat ik bezit weer, weer verkoop. Zegt u, meneer Kruijker, u hebt toch geld, meneer. Dat staat toch in de krant dat u geld hebt. Maar u nou hier nog... Nou ja, daar ben ik toch uitgesproken. Ik Zeg, meneer, stop het maar uh, in je oor. Dan... Ben je gespannen? <tus> nee. Ik ben het wel eens geweest. Ik ben vaak geweest zelfs. Maar... Uh de laatste maanden niet meer. Misschien uh, gaat het ontzettend goed bedoel. Hoe uitzicht zo'n gespannenheid nou? Punt één denk ik achter het toneel. Ik weet mijn tekst niet meer. Ik denk, ik, ik kan het niet wel. Ik denk dat ik het niet meer weet. In het midden zal ik blijven staan. Wat nou Zo ongeveer is het. En dan komt er een heel raar rommelig angstig gevoel. En... Knijp ik hem. Een... Zoiets komt er dan. Daar ben ik gespannen. Maar het is de laatste maanden dat laat ik het afgelopen Is dat niet meer het geval? Sinds vorig jaar kan ik eigenlijk wat zeggen. Waarvan uh, raak jij nou uit het lood? Zo natuurlijk. Van onaardige mensen. Waar ik niet op reken. Ik raak even het lood als ik zie hoe zo'n filmpremière in uh, Arnhem stuit op een stelletje mensen die ongelooflijk onaardig zijn. Ongelooflijk onaardig. Dat, dan denk ik, die mensen zeggen me normaal ontzettend aardige dag. En nou kijken ze met een soort medelijden naar je. Een heel ander soort vak als het variëteervak. Waar iedereen open is en waar, waar we gewoon zeggen: Nou, dat was eh, gisteravond niet zo leuk. Hè. Dat, is, eh, God, dat was jammer, zeg. Uh, ik verwacht, uh, als ik een voorstelling heb gedaan. Nou, dan komen de jongens van de Snabbeltour. Of, nou, die komen naar me toe. Die zeggen: dat was Een leuke voorstelling. Of uh, zegt dat veel me tegen. Was, uh, die komen gewoon lekker met je. Hier kijkt iemand. Uh, een beetje meewaardig kijken ze naar je van, nou, dat hadden wij beter gedaan. Een heel ander soort volk, vind ik dat. Dus het ligt me eigenlijk ook niet zo goed, moet ik zeggen. Dan kan ik dan ook wel zeggen, ja, na die drie keer een slechte film heeft gemaakt... nou vindt hij het plotseling een klootjesvolk of zo. Nee, ik vind de mensen die het maken wel leuk... want ik heb enorm veel plezier met die mensen, met, de, met, met Jan Blazen... met al die mensen, met die René Vernie, met die hele crew, met met Frans Wijs, met al die mensen, heb ik plezier gehad. Echt waar, met die hele crew. Maar alleen als het af is. Dan zijn ze blij als ze mislukken van, om elkaar. Een beetje tevreden van, nou, ze moesten zo... Uh, terwijl het hun geld kost. Het kost kapitaal als een film mislukt. Al die filmers die kijken altijd elkaar aan... vind ik met ogen van, nou, dat had ik toch wel even beter gedaan, hoor. En dat vind ik dus... Uh, Verschrikkelijk. Waar ben je bang voor? Wat de toekomst betreft. Ik heb enorme angsten gehad... Uh, voor dingen die dus... Uh, bij mij binnenkwamen. Als dus, zoals je weet... Uh, ja, paranormaal. wat je zou kunnen zeggen dat je dus... beïnvloed wordt. Hè, door de invloeden ergens vandaan die je, die je niet kunt uh, waarnemen gewoon. En waarvan je eigenlijk de, de onbeg onbegrijpelijkheid niet van kan... Uh, de, je kan het niet bevatten waar het vandaan komt, begrijp je? je kan, ik kan niet begrijpen dat ik de ene dag ontzettend vrolijk was vroeger... en een, een dag daarna stond ik op en zat ik in de put. Ik denk, hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Ik was gisteren zo geweldig. En nu, vandaag ben ik weer zo timide, zo zie ik het allemaal niet zitten. Dus je leeft met het gevoel van, het hele reële gevoel van, het zou nog wel eens terug kunnen komen. Als het terugkomt, dan uh, ben ik in ieder geval uh, veel uh, sterker, sta ik veel sterker dan ik toen stond. Onwetendheid is altijd een, uh, een zwakke basis om een strijd vanuit te voeren, begrijp je? Een man die niet kan boksen, kan zich niet verdedigen tegen een bokser. Maar een man die heeft leren boksen, kan zich verdedigen tegen een bokser. Een man die opgegroeid is in een gezin waar gescholden werd, kan veel schelden verdragen. Hij is het gewend. Een man die nooit heeft horen schelden in zijn omgeving, schrik van elk scheldwoord wat tegen hem gezegd wordt. Als je alles hebt gehoord in je leven, als je voor alles uit bent gemaakt, kan maar weinig je nog beledigen. Begrijp je? Als ik bij Toon bij, uh, uh, Hermans ben, dan praat hij over zijn vak. Dan vindt hij het leuk om over zijn vak te praten. En dan zegt hij, ja, dan heeft hij de goede ideeën, de instelling. Ik betrap hem op de goede instelling. Hij heeft maar één ding: dat is uh, die mensen moeten lachen, daar maak ik geen probleem van. Nou, en Bert Haanstra, die doet zijn werk, doet zijn werk goed kan zich wel hysterisch opwinden als mensen hun vak niet goed doen... of als hij strandt op mensen die dat af laten weten in zijn buurt. Als ze de papavers verkeerd zaaien of, of, of, of fouten maken. Hè, waar hij dan weer op strand. Maar hij heeft maar één doelstelling in zijn leven. Hij heeft maar één basis waar hij uit van opereert. En dat is, ik leg aan en ik vuur. Dat is mijn doel. Ik werk... Mijn werk, dat is alles. En voor de rest, al dat geluid met het Romein, ga je gang maar. Ga je gang maar. Een bendy, een loe bendy vroeger jaren. Dat was een man die opging en die die strijd niet heeft kunnen winnen. Hij heeft moeten verliezen. He? Je moet je ook voorstellen dat door bepaalde invloeden... het menselijk denken, het onthoudingsvermogen van een artiest kan worden aangetast. Dat wil zeggen dat een man niet meer kan nadenken, dat hij niet meer weet wat hij moet doen, wat hij moet zeggen, hoe hij zijn rol moet onthouden. Dat is voor een artiest, wat hij ook doet, de zwaarste straf die hij kan krijgen. Dat is erg, dat is heel erg. Als je aan de zijkant van het toneel staat en je weet niet meer, die zaal die zit te wachten, die wil lachen en ik weet niet hoe ik moet beginnen. En dat heeft Bennie ook gehad. Bendy heeft ook een hele lange periode en daar is hij dus langzaam door kapot gegaan. Hij is niet door die strijd, hij was al ouder. Hij is niet door die strijd heen kunnen komen. Het was niet alleen Carla. Waardoor Bendy dus naar de ondergang is gegaan. Het waren ook andere factoren. Het waren de factoren, en dan kan je zeggen van ouderdom, nee, Lou was heel goed bij de tijd. Lou was niet zo oud. Hij was in zijn instellingen en ze doen er later een, een behoorlijke jonge vent. Maar zijn instelling was plotseling vernietigd... omdat hij kon het niet meer onthouden. Hij, wist niet meer. hij moest zijn eerste liedje voorgezongen krijgen, dat is een ramp. Hij moest zitten rond het toneel op. Een zo groot artiest die werkelijk van het begin... de eerste rij tot aan de achterste rij een zaal plat kon krijgen. Dat is een klap. Dat is echt een uh, verschrikkelijke straf. Daar had ik respect voor. Hij blijft vechten. Je hebt het verloren. Waar ik respect voor heb, dat is een... een Doris geweest. Een Doris die hard kon werken. Die ook door te mislukken, begrijp je? Die gewoon af en toe dingen verkeerd kon doen. Maar die weer opnieuw begon. Die dan weer verguist werd en dan weer boven op het paard zat. En dan weer was het weer niks. En dan was hij weer de top. Begrijp je? En Johnny Jordaan, die altijd en altijd zich ingezet heeft voor zijn werk. Altijd mensen plezier, of je er wel of niet van houdt. Maar hij deed zijn werk met ambitie. Ik heb misschien werken voor mensen die niet wilden... en na twintig minuten liep alles om het zwembad heen... te zingen en te dansen. In het zwembad van, uh, van Hilton, nog kort geleden. Terwijl hij toch geloof ik twee keer een ernstige hartaanval heeft gehad. Dat zijn mensen waar ik erg veel respect voor heb. Is er nou nog iets waarvan jij vindt dat ik het je moet vragen? Ik geloof dat je moet vragen... zouden mensen die naar ons luisteren... en die ook dat hebben... die ook zo die moeilijkheden hebben... zouden die kunnen geholpen worden? Kijk, als je zegt, ik ben verloren... Het, het lukt me toch niet om te winnen... dan ben je ook verloren. Dan is het... Maar het is juist, als je doorzet... En ik blijf knokken. Vooral mensen die depressief zijn. Het knokken bestaat uit het willen blijven leven. Het willen blijven existeren. Het willen blijven genieten van de wereld. Ik heb punten gehad. Echt wat ik je zou zeggen. Nou, dat kan niet. Ze hadden een gouden Rolls Royce voor mijn neus kunnen zetten. Helemaal gevuld met uh, munten. Griekse munten van goud. en met, met een diamantje in het midden. Dan nog had ik niet gelukkig geweest. Ik bedoel... De wereld helemaal om me heen in goud, daar was ik niet gelukkig geweest. Maar een, een aardige vrouw die veel van je hield. Ja, nou, dat is de, het eerste stap hier misschien geweest. Dat is de eerste stap geweest naar kraaikans zoals we hem nu zien op de televisie. Maar Lund, lun haalt veel van je. Waarom mij van mij haalt? Ja, ik denk dat ze het leuk vindt om naast me te leven. Dat weet ik niet. Maar waarom hou je van me? Waarom hou je van me? Vroeg Johnny Kraaikamp in 1976. Hij overleed afgelopen zondag op 86-jarige leeftijd.